Mark Visser met het NOS-journaal. Het korps Commandotroepen krijgt de militaire Willemsorde voor de inzet in Afghanistan. Koning Willem-Alexander reikt de hoogste Nederlandse dapperheidsonderscheiding op 15 maart uit op het Binnenhof in Den Haag. Minister Hennis heeft het korps voorgedragen op het advies van het kapitel der Militaire Willemsorde. Die is bedoeld voor militairen, burgers of eenheden die zich in de strijd hebben onderscheiden door moed, beleid en trouw. De Militaire Willemsorde werd in 1815 ingesteld door Koning Willem I. De storingen in Belgische kerncentrales van de laatste tijd geven geen aanleiding tot zorgen. In een brief aan de Tweede Kamer schrijft de minister Schultz dat de veiligheid voldoende is gewaarborgd. Schultz heeft wel begrip voor de gevoelens van onrust in de grensregio's. De centrales van Doel en Tijans leggen vlak voor de grens met Nederland. vlak daarover. De nucleaire installaties zijn complex. En de aandacht van de media maakt er volgens Schultz niet altijd duidelijk of er wel of geen gevaar is.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 Het weer wisselend bewolkt en buien. Het is 9 of 10 graden. In de loop van de middag en de avond trekt de wind aan met langs de westkust kans op zuidwesten storm. Dit was het EDFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. Op de A27 van Gorkem naar Utrecht staat file tussen knalpunt Everdingen en knalpunt Lunette 7 kilometer. Dat komt door een ongeluk. Twee rijstroken zijn dicht. Tot zover de verkeersinformatie.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu ZFM lunch. Ja, we gaan even lachen doen dat uh, vanmiddag met Fons Jansen. Uh, zijn conferentie als huisarts. U, uh, uh, als u een kwaaltje heeft, griep of andere ongenoegen. Luisteraars, uh... nou, spits de oren, zou ik zeggen. Nee, oh ja. nee maak je nog niet ongerust. Ik, ben, ik kom gewoon ik kom even van... Bij het kraambed zit ik te werken. Ik zag net tegen mevrouw waarom is er geen kraamverzorgster besteld... maar die schijnt dan weer wel besteld te zijn. Wanneer is die kraamverzorgster besteld, mevrouw? Drie maanden van tevoren. Het nou, is, is te laat zijn, dat moet tegenwoordig tien maanden van de Wurmen mevrouw. Ja. Dan zijn die zusters allemaal besproken, dat begrijpt u toch zeker wel. Nou, dat is alweer de derde bevalling in veertien dagen. Dat is nog heel wat heuvel tegenwoordig. Vroeger dan zat je als huisarts, zat je praktisch elke nacht ergens anders te werken. Zeg. Maar ja, de gezinnen waren groter, ik vertel niks nieuws. Ik weet het nog wel, de familie de Boer, die mensen hadden toch maar even zeventien kinderen. Zeg. Ja. Ik gaf al eens een hint, maar de boer, hij plant de voort. <lacht> ja, respectabele prestatie. Eerst een marietje, toen kwam er een hennie, toen kwam er een guusje, toen kwam er een, een harry. Enfin, tenslotte kregen ze een Oscar. En, ja. <lacht> ja, ja. Nou, bij de bevalling stuur ik meneer altijd met de deur uit. Ik dacht, die man die krijgt zoveel routine. Zo. Volgende keer hebben ze mij niet meer nodig. als <lacht> zo de past dan aan de medische doen het zelf. Dat neemt hand over hand toe. Hè? Medische doen het zelf. Ja, ik vind dat, uh, ik heb tegenwoordig patiënten die bestaan het om te overlijden zonder medische hulp. <lacht> ik vind het levensgeveilig. <lacht> U ja, had tegenwoordig heb weer andere perikelen. Nou zitten ze weer op je spreekuur voor anticonceptionele tabletten. Dokter geef mij een ovulatieremmer. Ik zeg het is geen auto onderdeel, dat weet u nog. <tiedacht> Aan een loos gesabbel of je dat in mindering kan brengen voor de inkomstenbelasting. Ja. Ik zeg altijd: nou, je trekt de buitengewone lasten maar af bij de buitengewone lasten, buitengewone lasten, Je Nee, ja. nee is toch wijzer. Ik ben toch geen belastingconsulent? Was dat dan van flauwkeur? Ik zit wel eens te denken: wat, wat is er nou van dat hele beroep van huisarts nog over? Vroeger, dan werd je, dan werd je toch behandeld of je God weet wie was. Hè? Of je van adel was, zeg. En daar waren er ook, we ook. Wij kwamen uit het geslacht van de Medici. <lacht> ja, maar tegenwoordig is een huisarts niks bijzonders meer, zo. En hoe komt dat? Ja, Jan en Alleman wordt dokter. Mensen worden er doodziek van. <lacht> ook nou, heb een heel frappant voorbeeld. Dat is, speelt zich af in mijn praktijk, zo'n paar weken geleden. Dan belt mijn mevrouw op, dat is een wildvreemde mevrouw. En die zegt: dochter moet je eens luisteren. Mijn man. Die, die heeft wijnvoorstellingen, die verbeelt zich een dokter te zijn. Ik zeg, ja mevrouw moet je niet mee opbellen, bel je eigen huisarts. Ze zegt, ja maar die kan hem niet helpen, want die heeft hetzelfde. <lacht> mevrouw, dat zijn die beunhezen. Jonge dokteuren die de patiënten behandelen voor longontsteking en die mensen zich aan de peep uit blinde darm zagen. Het zou bij mij niet gebeuren als ik iemand behandel voor longontsteking, overlijdt hij ook aan longontsteking. Ja. <lacht> dus. Beunhaan, ze meen het werkelijk hoor. Met leesbare recepten. Vind je dat niet belachelijk? Zeg. Dat is toch nergens goed voor? Een recept moet helemaal niet leesbaar zijn. Nee, dat is nergens. Een patiënt van mij, hè, die is met een recept van mij. drie weken lang, gratis, het gemeentemuseum binnen <lacht> Ja, ik laat de jongelui maar aan, dokter. Ze zullen er vanzelf achter komen dat huisarts een rotvak is. Zo. Ja, je rent je toch gek om aan de kost te komen. Het maakt de ene visite naar de andere om een beetje een honorarium te halen. En hoe vaak kom je niet, Dan dat je dan nog. Huh? Ik had geen tien minuten later moeten zijn Dan was de man alweer beter geweest. <lacht> ik heb ook nooit huisarts willen worden. Ik had verdomd graag willen specialiseren. Naar mijn collega zei dat steeds: Doe dat toch niet? Jij praat voor specialist niet bekapt genoeg. Nou ja, dat ik ook Nou, nog nou speciaal spraaklustig te meedoen. Nee, ik had, ik had nog even te denken in mijn studententijd, namelijk. aan zenuwachtse. Nou, ik ben achteraf dan wel blij. dat dat niet doorgegaan is. Want ik heb een collega, die is dan zenuwachtse geworden. Ik sprak hem laatst op een lunch, maar die is zelf goed over zijn tour. Hij zegt, ik geloof dat ik nou een stadium ben, dat ik zelf een psychiater zal moeten raadplegen. Ik zeg, ja, kan je, kan je in zo'n geval niet naar je eigen? Hè? Hij zegt, het kan wel, maar wie zal het betalen? Nee, als je het nou weet, ik had eigenlijk huidarts willen worden. Huidarts. Dat is een heel mooi vak, weet je dat. dat? is ook logisch dat het een mooi vak is, hoor. Dat vind ik dermate logisch dat het een mooi vak is. Ja. Nee, maar kijk, de patiënten van een huidarts. Hè? Die mensen zijn altijd tevreden namelijk, hè? Wat wil je nou? Die worden ook op hun wenken bediend, Nemen die niet kwalijk. Zeg. Die hebben de uitslag al voor het onderzoek, ja. ja, en, ik, en ik, vind het, ik vind het ook een vak met toekomst, hè? Nee, maar denk nou eens even aan die astronauten. Nu nee, niet die jongens in die naar die maan heen en weer pendelen. Ik bedoel, als medisch niet interessant gebleken. Dat is geen bacterie vandaan te krijgen. Dat is voor een huidarts. niks te verdienen. Maar als die astronauten straks terugkomen van Venus. met de ziektes die ze daar hebben opgedaan. Nee, maar ik meen het hoor. Ik vind, ik vind een zegt een beetje een rotvak. Ik moet vind het zo ondankbaar hè? Je vist altijd achter het net, ik bedoel. Wat je beoogt, dat, dat komt niet uit, ik bedoel. Wat beoog je? Nou ja, de instandhouding van de patiënt. Ja. Je geneeste de mensen tot ze de beneden vallen, zal ik wel zeggen. Ja, daar moet je eens over nadenken. Iedere huisarts is een de grond van zijn een condolerend geneesheer. Nou ja, ik wil niet somber zijn. Ik ben ervan overtuigd. We vinden hier nog iets op, hè? We hebben tenslotte al een tablet dat je niet geboren wordt, dus het andere zal spoedig vol. Nou, de gekste dingen gebeuren in mijn praktijk, zeg, in het kleine gebeuren onverwachte zaken. Dat vorige week heb ik voor het eerst in die jarenlange praktijk, zeg, heb ik eh, in de spreekkamer gehad voor het allereerst. Zo'n dame, hoe zeg ik dat dan netjes? zo'n zo dame uit de publieke werken zal ik maar zeggen. Hè? Ja. Een dame uit de public relations. Ja, dat vind ik zo'n vage branche, dan zal dit ook wel ondervallen. <lacht> maar, maar, eh, ja, maar nou heb ik, ik heb een enorme belangstelling, moet ik even tussen deur vertellen, voor beroepskeuze. Daar heb ik ook nog over uit mijn studententijd. Ik vraag al mijn patiënten, op een gegeven moment vraag ik, wat boeit jou nou in jouw beroep? Nou, ik denk, nou laat ik het haar ook vragen. Dat heb ik ook gedaan, maar ik heb het niet zo gelukkig geformuleerd, geloof ik. Want ik vroeg, ja, wat trekt u nou aan in dit beroep? En toen zei ze niks. Ja. of heen, ieder mens blundert wel eens tenslotte. En, uh, ik denk, nou, gauw over tot de orde van de dag. Dus ik zeg, lieve vertellen wat zijn de klachten? Ze dus zegt, dokter, ik ben de laatste tijd zo verschrikkelijk moe. Ik zeg, nou, dan weet ik goede raad. Ik zeg, dan zou ik maar eens veertien dagen uit bed blijven. Zeg, mevrouw, ik zit paraat hoor. U, u heeft met de kikken mevrouw er dan bij. Ja, ik. Zeg, weet je wat het ergste is in zo'n uh, zo praktijk? Dat zijn de zogenaamde simulanten, zeg. de smoesiesmakers. Mensen die dan in je spreekkamer binnenkomen van... Dokter, als ik zo doe, dan doet het hier pijn. Ja. ja, wat moet je dan? Ik zeg altijd dan voorlopig, maar niet meer zo doen dan. Nee. Of, of, dokter, wil u hier eens luisteren? Ik zeg, wat is er dan? Ja, hier klopt iets niet. <lacht> ah? Ja, ik heb zo'n grappenmaker gehad, zeg. Die vent, hè, die bestond het. Die kwam iedere dag met een ander smoesie. Een keer was hij er niet. Ik zeg, volgende dag, wat was gisteren? Hij zegt, oh, dan voelde ik me niet lekker. Hij <lacht> <lacht> is nog, godzijdank, dood, hoor, mijn vader. Ja, tenminste, dat zei hij door de telefoon, hoor. Ja. Ik, ja, ik, ik heb ook eens een pief gehad, hè? Ja, maar dat was een arme kerel. Dat kon je zo zien aan de kleding. En ik schrijf het altijd op, hè. Wat ik zie, schrijf ik op. Dat is een, een, een, een gewoon, ik heb dat, als, als de patiënt binnenkomt, kun je de halve diagnose stellen. Van was het niet bij. Dus ik schrijf op, arm, hè. Ik denk, dat weet ik alweer. Maar die man, die neemt een zakdoek uit zijn zak... En die begint zijn neus te snuiten. Maar op een dergelijke merkwaardige wijze. Keihard. Ik denk dat is een vreemde snuiter. Ja maar wacht maar even. Ja maar dan kun je nagaan wat ik al wist. Dat was een vreemde arme snuiter. Ik zag en dat hij heb je dat vaak. En je zegt nee nee maar alleen nu. ben moeder van het wandelen ik denk gelijk waar ken ik die vent nou van het nog van waar kennen we deze vent van dat is natuurlijk Fons Janssen en uh, luisteraars we gaan zo praten met Joop van Nessers. goed is en uh, tot dan nog maar eventjes een dokter in huis gehaald dat doen we met Bonnie Sinclair. I'm sick. Ja, dat was dan uh, een mooi nummer. Jij, moet even, stoppen, jij moet even stoppen, want die willen we helemaal niet horen. We gaan met een heel ander mooi nummer verder. In ieder geval, uh, u weet het, uh, Dr. Bernard net gedraaid door collega Charles Duif. En um, dan gaan we door naar een volgend nummer van Neil Diamond, Hey Louise. Wat een uh, lekker nummer, en dat uh, speciaal voor mijn moeder Louise, die uh, ook een groot fan is van uh, Neil Diamond. En uh, zij is ook een grote, grote fan van Fleetwood Mac. Dus hier, Mam, voor jou ook. Go your own way. Een lekker nummer is dat toch echt geweldig. En uh, wat ik ook zo'n lekker nummer vond uh, vroeger, wat doet hij nou weer? We gaan helemaal niet opnieuw beginnen. <laughs> wat ik ook zo'n heerlijk nummer vond, dat was van uh, Q65, The Life I Live. Weet u hem nog? ik doe iets fout. Ik weet alleen niet wat. Shadow, wat doe ik fout? <laughs> <laughs> ik ben iets aan het opzoeken, maar hij dreunt er gewoon dwars doorheen. Ja, moeten we toch nog even een stukje even... muziek nog aanzetten. Ja, dat of is goed. Is voor een paar minuutjes ook alweer uh, tijd gaan we naar voor, uh, het nieuws toe, hè? Maar het, het regionale het nieuws. nieuws. Dan ja. ren ik weer naar mijn eigen stel. Of dan doe jij het regionale nieuws. <laughs> Now we come to magical moment in the whole proceedings. We'd like to bring on our guest star. Ladies and gentlemen... Miss Celine Dion. Bedoeld, toch een prachtig nummer. En dan is het nu de hoogste tijd. De hoogste tijd, half twee, voor uh, het nieuws. Thank you so very much. Ik heb hem aangeraakt. Ik moest een. Uh, ja, nu is hij weg. Ik moest een uh, knopje indrukken voor het nieuws en ineens is het knopje weg. Ik denk dat ik hem te, te hard heb aangeraakt, Charles. Ja? Hij staat wel hier nieuws. Ja. Ja, daar komt hij. Het nieuws bij ZFM Zandvoort met Dolly Tempierik. Hello. Microfoon 2, hè? Ja, hij staat aan. Staat aan? Oh, ik hoor hem hier bijna niet. Ik moet, ja, zet hem even harder voor, luisteraars, anders hoor ik het bijna niet. Dat is nee, niet de bedoeling. Nee, nee, nee, nee. nee nou, Dolly ik ga gaat vandaag niet het nieuws doen, maar het uh, jongere zusje van uh, Dolly. Ja, hier komt ik, ze. Ik. Ja, <laughs> Nou, lees het nieuws maar voor. Ja. Ja, luisteraars, een, een beschonken uh, 56-jarige man uit Sparendam heeft in de nacht van zondag op maandag flink wat stampij gemaakt in Haarlem. De man liep moeizaam en uh, trappend tegen de deuren van de parkeergarage... naar Raaks in Haarlem en stapte vervolgens in de auto. Een getuige die toevallig voorbij liep waarschuwde de politie... en nog voor de man kon wegrijden, hield de politie hem staande. Zijn rijbewijs bleek al in 2009 ongeldig te zijn verklaard... en het was ook al voor het rijden onder invloed... Behalve dat hij nu ook weer veel te veel alcohol had genuttigd... stond uh, nog een gevangenisstraf van 14 dagen open voor hem. Hij werd uiteraard meegenomen naar het bureau uh, voor een uh, uitgebreide ademanalyse. En uh, daar had hij niet zoveel zin in. En hij vernielde daarom de blaasapparatuur. De verdachte kreeg door zijn gedrag een uh, aantal procesverbalen aan zijn broek... voor het rijden onder invloed... Voor een ongeldig rijbewijs en uh, het weigeren van de ademanalyse. Ook een verbaal voor het vernielen van uh, het apparaat waarmee die test werd gedaan uh, was aan de orde. De man zit nu in ieder geval 14 dagen vast voor uh, een openstaande celstraf die er nog stond. Dat kan je zomaar gebeuren als er een getuige langs loopt en je loopt daar in die parkeerde garage een beetje raar te doen. De politie heeft zondag een 21-jarige man uit Haarlem aangehouden... wegens het schieten met een luchtdrukwapen. Rond de klok van tien voor half zeven s'avonds kreeg de politie melding... dat een 22-jarige vrouw uit Haarlem was beschoten. De vrouw zat gewoon in een bushokje aan de Rijksstraatweg... ter hoogte van het Marsmanplein... toen zij een harde tik tegen haar jas kreeg. De vrouw zag dat er een kogeltje op haar jas lag. In de directe omgeving reed een personenauto waarvan de vrouw het kenteken doorgaf aan de politie. Een tweede melding werd gedaan door een 42-jarige Haarlemmer... die met zijn vrouw en kinderen op een parkeerplaats aan de Vlietweg liep. Hij werd tegen zijn achterhoofd geraakt door een kogeltje... en liep een lichte verwonding op. Op basis van het opgegeven kenteken... kon de politie korte tijd later de verdachte aanhouden. Hij verklaarde samen met vrienden een luchtdrukwapen te hebben gekocht... waarmee door één van hen was geschoten... De man werd uiteraard aangehouden en voor verhoor overgebracht naar het politiebureau. De politie eh, nam een luchtruppwapen, munitie daarvan en de auto van de verdachte in beslag. En de politie gaat de zaak natuurlijk verder onderzoeken. Een 38-jarige man uit Eimond is in de nacht van zaterdag op zondag afgetuigd op de Grote Markt in Haarlem. Kort voor vier uur s'nachts liep de man een hoofdbond op... bij een mishandeling door twee mannen. Hoe laf kan je zijn, hè? Nou, de daders smeerden hem naar de vechtpartij... in de richting van de Jacobijnenstraat. Het Slachtoffer is vervolgens overgebracht naar het ziekenhuis. De politie onderzoekt de zaak en roept vooral getuigen op zich te melden. In Café De Roemer is zondagmiddag brand ontstaan. Nou, de Roemer ligt aan de botermarkt in Haarlem. Het is best wel een grote horecabedrijf. Met uh, over het algemeen veel mensen binnen. Dus ik zou mijn benieuwen hoe het daar allemaal gegaan is. Rond de klok van de kwart voor twee werd de brand in het café en de botermarkt in het centrum van Haarlem ontdekt. Waarna de brandweer werd gealarmeerd. In de bedrading was vermoedelijk kortsluiting ontstaan. Personeel van het café greep snel in door, de brandblusser, uh, door met de brandblusser de brand te bestrijden. Wel kwam er door het brandje uh, een enorme rookontwikkeling vrij, waardoor ook het naastgelegen café uh, voor rook kwam te staan en moest worden ontruimd. De brandweer heeft gekeken of de brand volledig gedoofd was en de rest van de bedrading is ook nagekeken. De cafés die zullen overigens nog wel enig tijd dicht zijn tot de rook uh, volledig uit de panden is getrokken. We gaan even naar het gemeentehuis van Zandvoort. De commissie bestuur en middelen vergadert daar op 9 februari 2016. In deze commissievergadering van de commissie bestuur en middelen op de 9 februari, ik zei het al, wordt het tijdelijk versneld huisvesten van statushouders besproken. Statushouders dat zijn natuurlijk asielzoekers die al een, een verblijfsvergunning hebben gekregen en dus hier mogen blijven wonen. De raad wordt gevraagd om 62.500 euro beschikbaar te stellen. En ook wordt aan de raad gevraagd om meer dan 1 miljoen euro, euro bij te dragen... aan de renovatie van het W. Gertenbach College. Als u uh, verder uh, daarover wilt lezen... een overzicht van alle agendapunten en bijbehorende stukken... dan heb ik het dus over die commissievergadering... commissiebestuur en middelen. Als u dat wilt lezen, dan surft u gewoon eventjes naar de website... van de gemeente Zandvoort, www.zandvoort.nl. Dan de Commissie Ruimte en Economie. 10 februari gaat die vergadering plaatsvinden en daar worden diverse zaken behandeld. Zo geeft het VVV een presentatie om ongeveer half acht. en wordt gesproken over parkeren bij de Natuurbrug. Er wordt ingehaald op antwoorden op vragen over de spot. En er wordt het uitvoeringsprogramma van de Milieudienst wordt uitvoerig onder de loep genomen. Nou, Ook daarvoor dus een overzicht en alle agendapunten... weer op de site van de gemeente Zandvoort. Ik herhaal nog een keer www.zandvoort.nl. De gemeente Haarlem ligt hier vlakbij. Als mensen Zandvoort uit zijn gereden... dan herkennen ze dat vast wel als een gemeente hier in de buurt. Klein, klein plaatje over. Nee, alle gekheid op een stokje. De gemeente Haarlem heeft bekendgemaakt dat de wekelijkse markten van de botermarkt en de grote markt... deze week niet doorgaan door de verwachte storm. Nou, net is bij de carnaval dus optochten afgelast. Ook in Haarlem dus geen markt vanwege gevaar voor het publiek... dat je zo'n ja, marktkraam op je, op je eikeltje krijgt. Dat is niet de bedoeling. Bij een ongeval op graan voor Vis in Hoofddorp... is zondagavond een scooterrijder gewond geraakt... na een aanrijding met de personenwagen. Het ongeval gebeurde nabij de kruising met de hoofdweg. toen een personenwagen een zijstraat wilde indraaien. en geen voorgang gaf aan de passerende scooter. De scooterrijder die kwam hierbij ten val. Ten val en uh, is overgebracht naar het ziekenhuis, naar het Spaarne ziekenhuis. voor de nodige zorg. Dan is een jongen afgelopen weekend. Uh, gewond geraakt bij een val op het kopje in Bloemendaal. Hij viel met zijn kopje dus op een kopje. Ja, dat kan allemaal gebeuren. Vrijdagavond ging hij onderuit toen hij met een groep vrienden fietsend het kopje afging. Dat zal dan de Hoogenduinaadse weg geweest zijn. De groep was onder invloed van verdovende middelen. Een beetje haai dus. Nou ja, het kopje ben je ook haai natuurlijk. Dan ben je helemaal, Zit je helemaal bovenin. en kan je eigenlijk over heel Bloemendaal uitkijken. Best wel eens leuk om te doen trouwens, dat terzijde. Hij liep een, le een hele lelijke hoofdwond op en is nu met zijn vrienden hulp gaan zoeken... Uh, is toen met zijn vrienden hulp gaan zoeken bij hockeyclub Bloemendaal. Daar zijn de diverse hulpdiensten meteen gealarmeerd. Op de A9 bij Velsenbroek heeft zaterdagavond een ongeval plaatsgevonden. Er vielen gelukkig geen gewonden. De A9 vanuit Vels in de richting van Haarlem was door het ongeval enige tijd afgesloten. En uh, een rijstrook was daarna alweer spoedig open gelukkig. Door een vreemde manoeuvre moesten drie auto's remmen. De achterste auto randde zijn voorganger die weer doorschoot naar de voorste auto. Ja, dat heb je als je niet voldoende afstand bewaart. In elke wagen zaten meerdere personen, waaronder ook kinderen. Gelukkig dus geen persoonlijk letsel. En in tegenstelling met een eerder berichtgeving hoefde uiteindelijk dus niemand naar het ziekenhuis. Tot zover het nieuws, Dolly. Dan gaan we als het goed is over naar het weer. Aan jou de eer om de tune te starten. of geen weer. Zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Ik kan het niet leuker maken dan het is, luisteraars. Het, het waait natuurlijk hard. Allerlei carnavalsoptochten geannuleerd. Ja, ik zei het al, ik kan het niet leuker maken. Dat is, gisteravond viel er een enkele bui. Afgelopen nacht ging het regenen. En uh, vanmorgen is het ook tot enkele buien gekomen. Maar die buien zijn geleidelijk weggetrokken. Gelukkig. En uh, het is alweer een tijdje droog nu. Met af en toe een zonnetje. Dat heeft u zo ook waar kunnen nemen als u naar buiten bent geweest. Of misschien wel vanuit uw stoel achter de geraniums. Ik weet niet wat u allemaal doet thuis. De zuidwestenwind waait krachtig tot hard over land. En stormachtig aan zee. En aan zee is er kans op een zuidwestenstorm. Ja, u hoort het goed. Windkracht 9. Met kans op zeer zware windstoten. Let op verkeer dus. Tot meer dan 100 km per uur kunnen die windstoten uitpakken. De temperatuur die stijgt naar 9 of 10 graden. Het is dus niet echt koud. Morgen is het bewolkt. En het komt tot flinke buien met kans op haal en onweer. De zuidenwind draait naar west en is matig tot krachtig. Van kracht eh, ongeveer, eh, ja, ook weer die windkracht 9 of 10. En de temperatuur die stijgt naar een graad of 7, 8. Dat valt dus allemaal wel mee. Eigenlijk een beetje te warm voor de tijd van het jaar. Maar eh, we kunnen van een, mild, een milde temperatuur kunnen we volop genieten. Dus dat zit helemaal goed. Ja, tot zover Dolly weer het weerbericht. Krijgen voor mij het liedje van de sidekick. Ja, komt je lang. Het liedje van de sidekick. Op zie je, Ja mensen, prachtig nummer uit de Musical Hair natuurlijk. U heeft het uh, vast en zeker wel herkend. En uh, wat ik uh, een beetje als nieuwigheidje kan melden... de Musical Hair komt terug. Jawel, jawel. En uh, er worden heel veel mensen voor gezocht. Dus uh, ben je nou een beetje een popzanger of een rockzanger? Is mag ook natuurlijk... Meld je dan aan hè, bij Stage Entertainment. Doe auditie, want uh, laat die kans niet lopen om eventueel mee te spelen met die musical hair. Ja, en van uh, de musical hair gaan we over naar Herman Brood. Ook zo'n uh, lekker ding. Als je wint, heb je vrienden.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 We're yeah. free Ik een lummer van die man. En uh, ik heb weer een hele mooie klaarstaan. Komt ie madness met one step beyond. One step. Beyond. Wat een heerlijk nummer, maar veel te kort, hè? veel te kort. <laughs> die zou voor mij nog wel een paar keer gedraaid mooi geworden achter elkaar. Wat een stel was dat ook, die madness. Ik zie die mannen nog zo voorbij komen hè, bij Avro Stop op zo raar achter elkaar lopend. En dat iedereen dacht, wat krijgen we nou dan weer? Wat is dit nu? Want ja, ineens werden we in die jaren met allerlei nieuwe dingen geconfronteerd. En uh, waar onze grootouders natuurlijk al helemaal niks van begrepen. Maar goed, dit is uh, een van die producten die daaruit is voortgekomen. En ik blijf het toch wel heel lekker vinden, hoor. Um, laten we eens weer uh, naar een uh, leuk uh, Nederlands liedje gaan. Ook zo'n liedje wat eigenlijk iedereen uit die tijd uh, blindelings meezingt. En ik denk uh, dat dit het laatste liedje wordt naar het klokje van twee. En dan zit het er voor Charles en mij alweer op. Dan heb ik mijn vuurdoop gehad voor vandaag met het, uh, met het techniekstukje. Eh, uh, ja? Nou, wellicht, ik, ik ben, al, ik ben, al, ik ben <laughs> ja. al net naar de computer gelopen. Daar staan ja. onze diploma's, staan daarop. Oh! <laughs> Dus ik, ik, je bent geslaagd. Nou, wat leuk. Wat 9, leuk plus, 9 plus 9 oh, plus. Nou, dan ga ik de vervolgcursus doen. Ja. Kom hey, ik volgende ik, week weer. Ik ga je diploma uit. Nou, luister, ook namens mij bedankt voor het luisteren. Ik vond het weer heel gezellig met Dolly. En uh, ze heeft het prima gedaan. Ze heeft Dank er heerlijke muziek voor, uh, voor geschoteld. Dus dat is uh, al sowieso al lekker. En uh, nou ja, hier en daar misschien een slippertje. Maar uh, ja. ik verzeker u, als ze hier een paar weken aan draaien is, dan. Uh, kunnen wij wel naar huis? Oh, <laughs> nou, dan kan je in ieder geval met een gerust hart ziek worden. Laten we het daarop houden, toch? En dan heb je altijd een invaller. Daar gaat het allemaal om. Ik neem alvast afscheid van u. Bedankt voor het luisteren. En uh, graag tot uh, volgende week met uh, Charles en Dolly weer. En uh, donderdag ben ik er wel weer uh, in het programma Zandvoort Luncht. Met wie weet ik nog niet. Misschien doe ik het wel helemaal in mijn eentje. We zullen het zien. En uh, woensdag is uh, Charles de Weer. Toch, Charlotte? Ja. ja, woensdag is Charrel er weer. Ik zou zeggen, fijne dag nog. En uh, zet alle tuinmeubelen binnen. binnen en uh, shore alles vast voordat het wegwaait. En hier komt Jackie van den Hoek. Ik denk nog vaak aan kleine Sjaak. Groot in het kwaad. Vlug als kwik.